Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij Forum zijn de stembussen gesloten. Leden mochten stemmen over Thierry Baudet. Kan die partijleider blijven of niet? Belangrijke mensen bij Forum stapten de afgelopen weken op... omdat ze vonden dat Baudet te slap reageerde op antisemitisme bij de jongerenafdeling. De afgelopen 24 uur mochten de leden beslissen wat er met Baudet moet gebeuren. Het ging allemaal via een digitaal referendum. Later vanavond horen we meer over de uitslag. Als ze goedgekeurd worden, komen er een miljoen Pfizer-vaccins naar Nederland. Omdat je er twee moet krijgen, kunnen er dan zo'n 450.000 mensen gevaccineerd worden. Het worden verpleeghuisbewoners en medewerkers en mensen met een verstandelijke beperking. De meeste mensen in Rotterdam hebben hun Sint-inkopen gedaan. Het is rustig in de stad. De gemeente was bang dat het weer net zo druk zou worden als vorige week met Black Friday. Maar dat valt dus wel mee, ziet deze verslaggever van Rijnmond. Er is veel afstand tussen de mensen. Er is bijvoorbeeld geen eenrichtingsverkeer ingesteld. Ik zie ook weinig... Eh, jongeren bij elkaar klitten. Eh? Eh, dat was, eh, daar was even sprake van. In Amsterdam wordt ook weer veel drukte verwacht. Sensoren tellen daar hoeveel mensen er voorbij komen. Als er meer dan duizend per kwartier zijn, grijpt de gemeente in. Oeh, er gebeurt iets heel naars in het achterveld. Er is een crash en er staat een auto in de fik. Formule 1-liefhebbers hielden hun hart vast afgelopen weekend. Romain Grosjean crashte. Zijn auto brak in tweeën en vloog in brand. Wonder boven wonder wist hij te ontsnappen. Bij Sky Sports vertelt hij nu hoe hij dat beleefd heeft. Hij kon eerst zijn auto niet uitkomen, maar had ook niet door dat de boel in de hand stond. So I sit back down and then look on the right and I look on the left and then I say, oh, it's all orange. That's strange. Een few things. Is it sunset? No, it's not sunset. Is the light from the circuits? No. Also the tear starts to melt. So, het oh, duurde 28 seconden voordat Grosjean de auto uitkwam, maar het voelde als anderhalve minuut, zegt hij. Hij heeft nu brandwonden aan zijn handen en gaat dit weekend niet van start. Hij wordt vervangen door de Braziliaan Pietro Fittipaldi. Krijg je het weer nog? Vanavond klaart het op en het koelt vannacht af tot rond het vriespunt. Dit weekend is grijs, regenachtig, maar er is ook veel zon en het wordt een graad of vijf. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Friesen van de ANWB.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 I FM. Dat is de Imani. Aan het tweede uur van Welkom in Zandvoort. Mijn naam is Cees Walter Zands. ik ben tot zeven uur bij je. En over die Imani, 1998 al deze mee aan het Songfestival. Ik kreeg toen 166 punten en werd tweede achter Dana International. Dat is alweer 28 jaar geleden. Wat? Nee, nog wel. 22 jaar. Goed. Zometeen, kwart over zes, ga ik met Ronald Huysers praten over Rainbow Radio. En dan gaat het met name over de top 51 die we op 20 december gaan uitzenden... En uh, straks om half zeven. Ik we het met Jaap live vanuit het mooie Mabelja coast to coast. En dan gaat het over onze jazz uitzending Aanstaande zondag. Maar tot die tijd eerst muziek zoals deze van Imagination. Mariah Carey samen met Jermaine Dupri en daarvoor de Imagination. Ja, en dat is dat dingetje wat ik met Jan Willem op de donderdagochtend heb. Hij draait altijd een sample van een of ander nummer... wat weer helemaal hip en nieuw is. En dan draai ik s'avonds daar weer een oude versie van op vrijdag. Alleen dat was die afgelopen donderdag vergeten. Nou ja, dat geeft helemaal niet. Draai ik er gewoon twee achter me aan. Dus er zat ruim 20, 30 jaar tussen. Goed, we gaan, het is bijna kwart over zes. Ik ga met Ronald Huiskens bellen van ZFM Rainbow Radio. Maandag hebben ze een uitzending, maar ze hebben iets heel leuks bedacht... 20 december is er de Rainbow Top 51. Ja, deze staat in ieder geval niet op het lijstje. Je mag hem toevoegen, maar ik vind hem heel erg leuk. Het is Let It Go van Hairglow. En dat noemen ze dan in, Bel... in België, noemen ze het dan Jeanette en Disco. Hier is die Hairglow, Let It Go. En ik ga ondertussen even bellen met Ronald. Tot zo. I can... Enjoy. Dus is dan Hair Glow, met Let It Go. Dat, is, uh, dat komt uit België. Er zitten de mannen van uh, Hoeve Phonics erachter. En die hadden opeens de zin om een album, zoals zij zeggen, met Janette en disco te maken. Dus daar is dit gekomen. Kijk, gaat hij maar nog een keer. Doe me niet. Want ik heb Ronald aan de onder de knop. Ronald, hallo Rainbow Radio. Van ZFM, daar ben je. Ja, nou wat een toepasselijke introductie om zeg maar gelijk Jeannette disco te laten. Mooi hè? Ja, ja ik vond hem erg leuk. Ja, ja, ja, leuk. Waar ik je voor bel, Ronald, uh, sinds vanmiddag staat op de site van ZFM um, een, een, ja, een formulier. En je kunt meedoen met de top 51, de Rainbow Top 51. Vertel eens. Ja, dat klopt. Ja, um, nou, zoals uh, in de Zandvoortse krant uh, inmiddels ook al uh, gepubliceerd is, uh, gaat uh, Pride at the Beach, oftewel Stichting LHBTI uh, ...toch lukken om in samenwerking met de, de gemeente Zandvoort... en diverse instanties een winterpride te organiseren. Als een soort van, van tegenhanger en aanvulling... ...van de afgelopen zomerpride, Pride to Pride the Beach... ...die mm. niet helemaal uit de verf is gekomen. Nee. Um, en één uh, onderdeel daarvan is uh, uh, ja, Rainbow Radio Zandvoort... ...met een speciale top 51... ...met allemaal nummers uh, die op de een of andere manier... ...LHBTI regenboogcommunity gerelateerd zijn... Ja. Ja, ja, en het is een hele lange lijst waar mensen uit kunnen kiezen. Ja, het is een hele lange lijst. Er zijn gelukkig heel veel nummers die op de een of andere manier iets met regenboog te maken hebben. Um, hij is gebaseerd op de Homo Top 100 uit uh, 2020, die ja. door de Amsterdam Pride uh, is opgesteld. Um, en wij hebben hier en daar wat, wat nummers weggehaald en aangevuld met nummers die uh, in onze uitzendingen zijn gedraaid. Ja. Dus dat is uiteindelijk een, een lijst van, van 100 geworden waaruit gekozen kan worden. Ja, hartstikke mooi. En, uh, ja, en het, je kunt ook zelf dingen toevoegen. Ik kan dus inderdaad gewoon heel veel toevoegen. Uh, ja, ja, inderdaad. Ja, want de naast de mogelijkheid om een uh, persoonlijke top 10 samen te stellen... en die, uh, die in, uh, te, of, uh, zeg, door te geven, heb je ook de mogelijkheid om uh, zelf een verzoeknummer te plaatsen. Het liefste met een verhaal. Dus waarom ja. je dit verzoeknummer uh, graag op de radio wil horen. En als je je telefoonnummer en je naam erbij zet, dan uh, uh, proberen we je te bellen... En dan ook even persoonlijk in de uitzending uit te nodigen en uh, je verhaal uh, ja, te vertellen. Ja, maar dat vind ik wel heel erg leuk dat je het doet. Want op zich heb je het uh, ruim opgezet. Je hebt bijna vijf uur tijd om vijftig plaatsen te draaien. Dus er is inderdaad ja. genoeg tijd om met mensen toch ook te praten over de keuze... en uh, waarom ze het gekozen hebben en de redenen en dat soort zaken. Dat vind ik, vind ik echt mooi ja. dat je het doet. Ja. Nou, dankjewel. Ja, ja. Nou ja, daarnaast zijn, uh, zijn Anja en ik uh, ook van plan om bij elke plaat even een soort van verhaal erachter te vertellen... ...van waarom is dit nou een LHBTI regenboog community nummer. Uh, nee, want soms is dat, uh, is dat gewoon heel duidelijk, omdat de artiest uh, zeg maar, tot goed behoort. Mm -hmm. uh, soms is het wat minder duidelijk en uh, we gaan ook wat geschiedenis over die platen vertellen. Ja. En daarnaast hebben we een prijsvraag. Want uh, okay. we laten elk uur laten we even een aantal keren een fragment van een plaat horen... En als je denkt van ik weet waar deze over gaat, dan mag je bellen naar de studio. En dan heb je kans op een leuk, leuk prijsje. Ja, nou en wat sowieso is als ik naar die lijst kijk, het is gewoon een hele leuke vrolijke lijst ook. Er zit er ja, veel ja, leuke ja, vrolijke muziek in. Ja, ja, ja precies. Gay ja. Nou ja, het, het, het, is van oorsprong natuurlijk het Engels voor het woord vrolijk. Ja. En uh, ja, dat, dat, uh, dat mag ook wel een beetje zo zijn, zeker in deze periode. Dus we hebben er vooral vrolijke nummers in gestopt. Um, maar ja, af en toe zit er natuurlijk ook nog eentje met een lach en een tranen. Ja. in. Uh, ja. Goed, dat staat allemaal op de site zfmzandvoort.nl. Um, even ja. over aanstaande maandag. Jullie gaan ook gewoon een uitzending maken, hè? Ja, aanstaande maandag, dan hebben we een, een, een, de, de reguliere uitzending. Elke eerste maandag van de maand is Rainbow Radio Zandvoort aanwezig. En uh, die staat helemaal in het teken van, uh, zeg nou, deels de uitspraak van minister Slop en um, hoe Stichting LHBTI daarop heeft gereageerd... Ja. We gaan eigenlijk even onderzoeken hoe zit dat nou precies met artikel 23 in de grondwet. Wat, okay. wat is dat nou eigenlijk? En waar komt dan die commotie precies vandaan? Ja, ja. En daarnaast blikken we ook naar 11 december. En dat is uh, op vrijdag. En dat is de zogenoemde paarse vrijdag. Waarin uh, zeg maar in het onderwijs uh, uh, uh, de kleur paars wordt gedragen. Om te laten zien dat je sympathiseert met okay. uh, de mensen uit de regenboogcommunity. Oké, okay, wat goed. Dat wordt een leuke uitstelling. Uh, die begint om... 1 uur, geloof ik. Die begint om 1 uur om, ja. uh, tot 3 uh, tot uur. Ja, ja oké. Okay. Nou, dat wordt een succes volgens mij. Maandag, dus weer van 1 tot 3 de reguliere uitzending. En dan op 20 december, 5 uur lang de Rainbow Top 51. En er staat ja. één plaat ja. in, die staat ook in een ander lijstje. Die staat namelijk ook in die coronalijst. Want er is een oh. plaat uh, die. Ik heb hem zelf gehoord tijdens de lockdown. En ik liep door de straat bij mij helemaal leeg. En opeens ganden die uit een van de kamers. Ik zag mensen gewoon dansen. En uh, ja, het is ook gewoon een blij nummer. Hij staat bij jullie in de lijst. Hij staat in de coronalijsten. Ja, Gloria Kene, I will survive. Gaan we goed Ja, zeker. Hoe toepasselijk. Ja. Een prachtig nummer. Oké. Okay. Ik uh, ga luisteren maandag. Veel plezier dan. Hartstikke fijn. Dankjewel, je wel, Dag. Hoi. Op plaat waarvan je zeker weet dat hij hoog komt in de Rainbow Top 51. En uh, ja, je kunt er stemmen op zfmzandvoort.nl. Daar staat een, een, een linkje naar een, naar een bericht met over de Rainbow Top 51. En uh, ja, dan kun je gewoon echt je tien favoriete nummers aankruisen en dan uh, komt het helemaal goed. En dan gaan we natuurlijk luisteren de 20 En ja, precies wat, uh, wat Ronald net zegt. Zet er even bij van waarom je gekozen hebt. en uh, wat het nummer voor jou betekent. En natuurlijk kun je ook gewoon eigen nummers toevoegen. Er wordt een hele leuke uitzending op 20 december hier bij ZFM. De hele middag van 1 tot 6. De Rainbow Top 51. Goed, gaan we even helemaal iets anders doen? We gaan naar de jazz. Tenminste, jouw ja, Kotter, hij zit in Mabel. Ja, we gaan samen een jazzprogramma maken. aanstaande zondag. En uh, ik geef hem zo met hem bellen. En dan gaan we even kijken hoe het daar is met hem. En tot die tijd. Ga ik eerst even een plaatje draaien en dat is natuurlijk je goed Mels Davis van Navi. Hier is die peine au fond d'une fiole puisqu'on sera plus <middels> ensemble. La constante C'est fou comme tu ressembles On se reverra pas Tente tant de faire du mal L'amour c'est comme ça Tout ne tient qu'au détail Alors j'écoute tu m'as laissé T'en passe, on s'afflige des supplices, puis on se las Prisonnier de mon spleen La peine c'est pas du toc Les larmes de crocodile En Enfant Herbie en coque de nooit de tes nouvelles, si la nuit tu es seul Peu importe qu'on s'aime wat we doen. Of we elkaar vergeten. Als we Même au fond de cette spirale Se fan les chrysanthèmes Se fan tout est pétale Alors j'écoute du Navi, je kunt doen mij als Heel toepasselijk, want ik ga even een weerberichtje doen. 14, 15 graden. Geen regen. Weinig wind. En volop zon. Dat is niet Zandvoort. Dat is, waar is dat, Jaap? Marbella, hè? Dat is in Marbella, Walter. Dat ja. Is Marbella. Wat goed. Ja. ja. Dat, uh, wat hebben we gemeen? Het is van Mediterranee naar Noordzee. Ja. Marbella, Mediterranee en Zandvoort aan Zee. Ja. En uh, ja... Het voelt hier op dit moment uh, als, uh, zoals we van de zomer uh, september nog in, uh, in Nederland hadden. Het is prachtig weer hier over het algemeen. Ja, want even voor de luisteraars, ik, uh, ik heb Jaap Vunderkotter aan de, aan de telefoon. Jaap heeft op maandagochtend uh, heel vaak het, uh, het ochtendprogramma bij ons. En daarnaast uh, doet hij heel vaak het uh, jazzprogramma. Maar opeens kregen we bericht van, ja, ik, uh, ik ben hier in Marbella... en ik denk dat ik hier maar een tijdje blijf en overwinter... En toen kreeg ik een paar mooie foto's van je opgestuurd. Je zit daar prachtig, Jaap. Ja, we zitten er erg lekker. We genieten van de buitenlucht. Ja. Uh, we zijn veel buiten, mevrouw en ik. Want met Maya heb ik ook het toeristisch programma gemaakt voor Zandvoort. Ja, klopt. Voor de buitenlandse gasten in juli en augustus. Ja. Dat gaan we natuurlijk volgend jaar ook weer doen. Ja. Uh, in meerdere talen. En uh, ja, we hadden ineens een spontaan idee. Waarom gaan we niet eens proberen om... Uh, ...in die donkere maanden in Nederland het uh, aan de, de, de zonkant uh, uh, door te brengen. En uh, ja, het is gemiddeld hier. Nu is het inderdaad wat uh, eind van de dag wordt een gaatje of 14. Ja. Maar overdag is het hier 20 graden. Oh, wat het, heerlijk. Het is, heerlijk. Ja, het is hier nu uh, 3 graden 20. in uh, zandvoort de Ja. Ja, ja. <laughs> En we luisteren natuurlijk naar Spaanse muziek. Ja. <laughs> en we hebben de... de Natuurlijk in Nederland hebben we 5 december Sinterklaas en zijn eigenlijke verjaardag is natuurlijk 6 december. Ja. Ja. En 6 december is ook in Spanje een belangrijke dag, want okay. dat is de dia de constitution, oftewel de dag van de grondwet. Okay. Toen in de 70er jaren Franco overleden was en Spanje weer een democratie werd, toen moest er een nieuwe grondwet komen. En die is op 6 december is die tot stand gekomen. Okay. Toen zijn de handtekeningen gezet. En dat wordt hier in uh, Spanje nog altijd als een uh, belangrijke feestdag gevierd. De dag van de grondwet. Oh wat mooi. Maar uh, Jaap, hoe, is, dat, uh, hoe is het daar qua corona uh, maatregelen? Kun je daar vrij rondlopen? Uh, ja, ja uh, dus in, in die zin meer als in Nederland uh, qua Iedereen loopt op straat met een mondmasker. Ja, dat zien we nu ook. Dat is verplicht sinds 1 ja, december. Maar, uh, maar dat is hier al uh, een, uh, sinds maart al verplicht. En uh, ja, iedereen weet hier niet beter. De, er is een avondklok ook hier. Uh, want dat wordt, uh, er zijn sommige maatregelen die worden door Madrid veroordoneerd. Ja. En je hebt andere maatregelen en die worden door de regio... Wij zitten hier in de regio Andalusië. Ja. En die heeft zijn eigen uh, regio-regering... En die uh, veraardigen de meeste uh, uh, regelingen uit. En uh, hier is dus uh, permanent mondkapje. Er is avondklok vanaf uh, tien uur s'avonds tot 7 uur s ochtends Mag die okay. niet op straat. Okay. Restaurants zijn uh, tot zes uur open en daarna gesloten. Okay, dat... nou, de, Sp de Spanjaard die gaat natuurlijk s'avonds... Die pas... gaat altijd s'avonds eten, inderdaad. Om tien uur eten, en ja. dat is dus helemaal voorbij. Ze kunnen wel lunchen. maar dat is En er is op dit moment sinds een week of drie... ...is er een verbod om de gemeente waarin je verblijft uit te gaan. Dus okay. uh, Maya en ik die kunnen binnen Marbella... ...en dat is een vrij groot gebied... ...want met alle voorsteden die tot de gemeente horen... Uh, ...dat loopt van San Pedro de Alcantara tot en met uh, Capobino... Okay. En dat betekent ongeveer een aanstekende kilometer een kilometer of veertig. Dus ja. oh, okay. uh, je, kan, je kan je best van maken. Maar je hmm. mag bijvoorbeeld niet uh, van hier naar Malaga, de stad Malaga... om daar eens dus even te kijken hoe de kerst ziet. Nee, nee, dat zien. mag niet. Het klinkt streng we inderdaad, uh, die, ja. We, we horen het 10 december of uh, dat met de feestdagen wat verlicht gaat worden. Oké, okay, ja, dat, dus, dat hebben wij bij dinsdag dan inderdaad. Is er hier weer een persconferentie met Rutte. En dan zullen wij het ja. inderdaad ook horen hoe het met de kerst uh, eruit gaat zien... Maar het is dus vrij strak hier uh, en uh, ik ben lezen hier de Maya, die uh, kan ook Spaans, uh, zoals je Ja, lees. dat weet ik, ja. En, uh, maar ik niet, maar ik lees dus de Sur, dat is het, uh, het Andalusische dagblad. En er is ook een Engelse versie van, oh. die lees ik. En uh, daar staan alle maatregelen en zo keurig in vermeld, ieder okay. dus iedereen weet waar die aan toe is. Ja, ja en ja, uh, veel bijzonderder nog, we gaan proberen zondag samen een programma te maken. Zo, ja. Met, met Edward wij wat wat heel bijzonder. Ik heb al een playlist ja, van je gekregen. Ik verheug ik me zeer op om weer een lekkere uitzending van ZFM6 te doen. Ja, want je bent nou, lang ja, uit de lucht uh, al inmiddels. Ja, mijn laatste was ergens in april, volgens mij. Ja, dan kun je nagaan. Ja. Ja. Nee, ja, dat wordt weer tijd dat je op de zender komt. En het leuke is, ja. je hebt me ook al een nummer opgestuurd van Isabel... Pantoja, maar die jeefdik, geloof ik geloof Pantoja is het dan, hè? Maria Isabel Pantoja. Dat ja. vind ik een bijzondere zangeres. Daar wilde ik graag wat van laten horen. Ja. Dus uh, Een zangeres die in Sevilla geboren is. Dus hier in de streek in Andalusia. Ja. 2 augustus 1956. Dus ze is uh, 64 jaar. Ja. En uh, ze is hier in Spanje uh, uitermate populair. Met name uh, vanwege de vertolking. ...van een speciaal type lied... ...de Andalusische Copla. Okay. Uh, daar is ze erg bekend door geworden. Ze heeft totaal zo'n 30 albums uitgebracht. Ze heeft daarvan 8 platina en 8 gouden albums. Uh, en ook nog 2 platina albums als DVD... ...met concerten van voilà. okay. haar. is echt een, een grote uh, zangeres hier. Uh, enige downside is... Uh, de, ...dat zie je natuurlijk wel meer in het zuiden... Ja. Uh, niet helemaal uh, op goede voet met de Spaanse Belastingdienst. <laughs> en ze heeft ook nog twee jaar een keer in de baai gezeten... wegens uh, een geschilletje met de Belastingdienst no. is er weer uit. En, uh, uh, het is een uh, mooie, zangeres, dramatische stem. Uh, zeker met zo'n orkest, het nummer wat we, uh, wat we gaan draaien. Ja. En dat is... Uh, Marinero de Luches. Goed, Jaap. En... Ik, ga, ik ga hem draaien. En uh, ik kijk heel uit naar zondag. En uh, ja, voor de luisteraars, ja. dat begint dus tussen tien, of om tien uur. En dan gaan we tot, uh, tot twaalf uur door, hè? Tot twaalf uur ZFM Jazz op zondag. Deze keer geregisseerd uh, uh, vanuit uiteraard Zandvoort. Maar voor de rest vanuit Marbella. Heel goed. En dan gaan we nu Isabel Pantaglioch... Van Tontoja, Draien. Dankjewel, Jaap. Geniet ervan daar en ik spreek je zondag. Tot dan. Leuk. Tot dan. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. En la orilla, marinero de luces, con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu bedoel perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, Gabi, de luna te estaba esperando y te fuiste meciendo. aquella tarde el aroma del mar, olvidaste que yo l'hina del aire te estaba esperando, te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años, te embriagó aquella tarde el olor de azar. barco velero cargado de sueños cruzó la bahía Me dejó tu mirada de fuego encendido Lavada en la mía Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo Se quedó tu silencio de rojo y arena Lavado en el mío Muiste me sienten en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, de londrina del aire, te estaba esperando. te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azah. Hij barco bij ark de rekening. Ik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 was hij niet meer op te zenden. Ja, Funderkotte. Wat goed om hem weer te horen. Live vanuit Mabella. En we gaan dus inderdaad proberen zondag samen een uitzending te doen. ZFM live en doen samen met Eduard. Volgens mij wordt dat hartstikke leuk. Nou, Wat totaal geen jazz is, is het nieuwe album van Kaliminook. Het is uh, begin november uitgekomen. Het is gewoon alsof je terug bent in de jaren 80. Het is gewoon echt dikke disco. Hier is die Magic. Het album van Kaliminook. Magic. Ja, dan gaan we al uh, richting de klok van, uh, van 7 uur, maar uh, ja, ik ga gewoon blijf gewoon doorgaan met disco. Het is toch gewoon leuk. Ik geef je zometeen even de onderwerpen van Groenogens antwoord, maar dat eerst de BG's. 76, serie night, fever, de Bee Gees. Ja, en natuurlijk John Travolta. Goed. Zaterdagmorgen is er weer Goedemorgen Zandvoort. En uh, ja, we hebben vol programma's, we hebben een leuk programma gemaakt. Uh, wat ik altijd hilarisch vind, is altijd die trekking van de OVZ-loterij. En dat, uh, daar beginnen ze morgen mee. Uh, Peter Tromp is er weer samen met Claudia. En dan gaan zij de eerste loodjes trekken. Verder, je hebt hem al eerder vandaag gehoord bij mij in de uitzending Tino Stuy. Hij had een column bij mij, maar hij heeft natuurlijk een boek uit Hollywood aan zee. Ik heb het vandaag ontvangen en uh, ja, het is een erg leuk boek en daar gaat hij morgen over vertellen. Uh, dan komt Gerry Rutte met het vaste item over de activiteiten in Pluspunt. Dan in het tweede uur vertelt de Lions Club over de landelijke actie die zij organiseren voor de voedselbank. Uh, de bedhouder die komt ook nog even langs en die vertelt over de kei en de overname door prewonen en uh, wat daar aantal voordelen van zijn. En ja, Marcel Rappel, die uh, is er natuurlijk ook, en die vertelt dan. Uh, hij is mede als bestuurder van koninklijke horeca Nederland is hij morgen aan het woord. En dan gaat het echt over hoe is het nou met de horeca in december? Hier in Zandvoort, dat morgen vroeg allemaal in Goedemorgen Zandvoort het wordt gepresenteerd door iedereen, Jager, Jelle doet de techniek, de Muziek is heeft koordraaien weer gedaan en Gert van Kuik heeft de redactie gedaan. Dat allemaal morgen vroeg vanaf 11 uur. Dan gaan wij door met muziek in de city, big fun. Weer zo'n lekkere plaat, 1988 in de City met Big Fun. En daarmee komen we eigenlijk wel aan het eind van deze drie uur. Welkom in Zandvoort. Ja, ik was een uurtje eerder begonnen omdat ik voor een afspraak hier in de studio was. Maar ja, die ging niet door. Ja, dan kun je wel een uur wachten tot je mag beginnen. Maar dan ging natuurlijk gewoon stiekem. Dus dat was een beetje improviseren vandaag. Maar volgens mij ging het best goed. Ik heb nog muziek over, dus ik kan eigenlijk nog wel even doorgaan. Maar dat doe ik niet. Ik eindig vandaag gewoon zoals ik begonnen ben met de dijk. Die komt er nu zo aan. En dan hoor ik je graag zondag weer terug samen met Jaf Funnekoter. En dan gaan we het hebben over jazz in Zandvoort en heel veel andere dingen. Maar tot die tijd, gewoon nog even de dijk. Maak er een mooi weekend van en ik ben er zondag weer. Tot dan.